Jobboot met het NOS-journaal. In Tunesië is na een klopjacht de tweede daadpakt van de aanslag op twee hotels... in de buurt van de stad Soes. Dat meldt de nieuwszender Al Arabiya. Bij de aanslag kwamen zeker 27 mensen om het leven. Er zijn zes gewonden. De meeste slachtoffers zijn toeristen. Volgens een lokaal radiostation zijn het vooral Duitsers en Britten. De twee aanvallers kwamen volgens ooggetuigen via zee en begonnen te schieten... Volgens reisorganisatie TUI verblijven er in het hotel Rio Imperial Maraba zes Nederlanders die een reis met de organisatie hadden geboekt. Het is niet bekend hoe het met ze gaat. Een vliegtuig van Jet Air, dat onderweg was naar Noord-Afrika, is boven de Middellandse Zee teruggekeerd naar Europa, zegt een woordvoerder van TUI. Jet Air is een Belgische dochtermaatschappij van TUI.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 De Europese Commissie en het IMF hebben een voorstel gedaan aan Griekenland om het bestaande steunprogramma met vijf maanden te verlengen. In die tijd kan Griekenland 15,5 miljard euro lenen. Dat meldde persbureau Bloomberg en de Belgische krant De Tijd. Voorwaarde is wel dat het Griekse parlement voor dinsdag het afgesproken hervormingsplan goedkeurt. De Grieken ontvangen alleen geld als ze hun beloftes echt waarmaken. Een akkoord tussen de Grieken en de rest van de eurogroep zou morgenavond beklonken kunnen zijn, al dus de tijd. Commerciële radiozenders krijgen meer ruimte om nieuwe zenders te beginnen, zonder strenge voorwaarden vooraf. Dat heeft minister Kamp van Economische Zaken besloten. Hij vindt het niet meer van deze tijd dat aan commerciële zenders allerlei eisen worden gesteld over bijvoorbeeld het genre muziek dat wordt gedraaid voordat een vergunning wordt gegeven. In 2017 wordt de veiling voor vergunningen voor commerciële zenders gehouden. Het weer warm, maar in het westen kans op een bui. Vanavond ook in het zuiden regen, mogelijk met onweer. Vannacht meer buien, morgen trekken de buien weg en geregeld zon. Het wordt dan 21 graden. Dit was het Ennoisje. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad loopt het vooral vast op de A9 Diemen-Alkmaar in beide richtingen. Richting Alkmaar staat tussen het AMC en Aalsmeer 7 kilometer aan de andere kant op. Tussen Haarlem-Zuid en Amstelveen 8 kilometer. Dat komt door een camperbrand. In beide richtingen zijn er twee rijstroken dicht. En kan je het beste omrijden via de A10 Zuid. Want op die A9 ten zuiden van Amsterdam staat het in beide richtingen eigenlijk zo goed als stil. Dan de A15 vanuit Gorkum naar Nijmegen. Tussen Leerdam en Wadernooi, 7 kilometer door een ongeluk. De ook is ook eens dicht en het is druk richting concertatie. Dat merk je op de N57 vanuit Rotterdam naar de Brouwersdam. Dat staat tussen de aansluiting met de A15 en Hellevoetsluis. Bij elkaar opgeteld 3 kilometer file. Tot zover de verkeers.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 Zantwoord heeft, Zandvoort heeft het. het al 25 jaar en jij beleeft het beleeft in 2015 al 25 jaar Live CGFN met, met nu de Eurobreakdown J'ai retrouvé le sourire quand j'ai vu le bout de tunnel On nous mène à ce jeu du mal et de la fumée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 faire de devoir même dans un sommeil éter. je t'aime, je sais pas si je t'aime, je sais pas si je je me suis fait mal en mon si je leuk vind. Ik weet niet of je leuk vind. Ik weet je t'aimais à ta manière Si je t'aimais à ta manière Puis si je t'aimais à ta manière, j'étais censé t'aimer, mais j'ai vu. Ik vind ze leuk van die nummers die in het Frans worden gezongen. Dus Komaa heeft er ook zo'n handje van. Ik vind het prachtige nummers, maar ik zou bij God niet weten waar het over gaat. staat er geen woord van. Metra Gems is dit 24. Welkom terug bij het tweede uur van de Euro Breakdown hier op CFM Zandvoort. Prachtige platen van de Fransoze Metra Jam. Maar nogmaals, ik versta er helemaal niks van. Hoeft ook niet, want muziek gaat op gevoel en op emotie. En dat is in deze plaat gelukkig wel duidelijk te horen. Goed door met uh, eigenlijk uh, de langste genoteerde plaat in deze top 40 van deze week. Ooit heeft hij op nummer 1 gestaan en begint daar nou weer uh, aardig omhoog te kruipen. En dan heb ik het over Omi met Cheerleader. Weken lang in de lijst, 26 weken jij ja, hoort het goed. Langs de plaat. Omi met jullie deze week op 23, uh, hier op uh, ZFM en Zandvoort. Straks krijg je weer uh, van Sandrik een kleine resume van 30 uh, tot en met 20. Maar 20 ga ik al van zij verklappen. Dat is namelijk deze. Loïs, uh, Loyce Noté. Inside. De Belgische inzending van het Eurovision Songfestival is het geweest. Nu op Listen 20. Listen to the sound of thunder. Rolling in the soul down under. Far beneath the skin, it trembles. Step to the step of the drone that rolls inside. Be you your enemy. To discover the heart that beats within each other. We're gonna rap up, up, rap up, up. We're gonna rap up, up tonight. And if we. Die them back. We're gonna wrap up up tonight. And if we die tomorrow, what do we have to show? We're gonna we die tomorrow, up, wrap up, up, we're gonna wrap up up we're gonna Op nummer 20, dus de Belgische inzending van de Europese Songfestival... staat er nog steeds in Rhythm Inside. Ja, je kent het deuntje weer en ik had het net ook al uh, weer uh, verklapt. Klein resume van onze Sander Duidij. Ik kwam weer bijna zonder lijstje zeggen, joh. Dat is bijna een, een, een standaard iets geworden, geloof ik. Hè? Ja. Maar goed, Sander, ga je gang. Op nummer 29 op drie weken in de lijst hebben we Love Frequencies featuring Janice TV met Reality. Op nummer 28 hebben we Megan Trainer met Dear Future Husband. En op nummer 27... Vorige week komt je op 27... Carlyway Jeffy met I Really Like You. Op nummer 26... Vorige week komt je op 26 en nou de hoogste noteringen 26... Heiden James met Something About You. En is het toevallig aflevering 26 voor 26 juni of... Uh... Ja, dat is hey, kijken. Wees. Op nummer 25 al twee weken in de lijst met Avicii met Waiting For Love. En dan drie weken in de lijst op nummer 24... Met 3 gyms met A Second to Man... En al 26 weken in de lijst. De hoogste en de langste in deze lijst. Op nummer 23 hebben we Omi met Cheerleader. Al 22 weken in de lijst. Op nummer... 11 uh, weken in de, de, LHB de LHB lijst. LHB op nummer 22. 22 hebben we Bob Sinclair. Featuring Dal Talman met the Vibe. En op nummer 21 hebben we David Guerta. Featuring Nicki Minaj en Ervo Jack met Hey Mama. En we hebben hem net gehoord. Al drie weken in de lijst. Op nummer 20 Lois Notet met Rhythm Inside. De Euro Breakdown op Vrijdag. Breakdown op Vrijdag niet betrouwbaar, maar wel origineel. Op 19 vinden we dan Martin Garrix samen met Asher op 18 Martin zoveel ik GTA 17 voor Last Frequencies met uh, Are You With Me. 16 dan Ellie Goulding en dit is 15. Een plaatje die al 11 weken lang in de lijst staat. Florence in de machine met Ship to Rick. Vorige week nog op 13, twee plaatsen gezakt helaas, maar deze week dus op 15. Florence in de machine. Don't have to sleep in Ready Het nummer 15 deze week in de Your Breakdown. Straks gaan we kijken naar de Nederlandse top 40. Eerst even een rondje langs de artiesten, want uh, ja, er is weer een hoop gebeurd natuurlijk. En, uh, een beetje de roddelpers, uh, de, de, de paparazzi's, uh, die staan uh, nooit stil. En uh, paparazzi zoiets een uh, single geweest. Wat een kutbruggetje is dit eigenlijk van uh, Lady Gaga. Want uh, Lady Gaga wil mooie trouwen. Echt, dit is het slechtste bruggetje ooit die ik heb gemaakt. Uh, Lady Gaga la zal zich binnenkort flink laten behandelen door de plastische chirurg... om op haar huwelijk goed voor de dag te komen. Gaga stapt in het huwelijksbootje met uh, acteur Taylor Kinney. En uh, Touch Weekly heeft laten weten dat er nu wel een beetje kort dag begint te worden... om dat op een normale manier voor elkaar te krijgen... Bronnen geven aan dat uh, de stress bij de zangeres is toegeslagen... en dat ze meteen resultaat wil hebben. Dat lijkt wel een echte verslaafde. Uh, het wegzuigen van vet is één van de opties... en ondertussen is ze ook al een lasertherapie uh, laser begonnen. Ook botox en fillers uh, worden toegepast... om de 29-jarige zangeres op de mooiste dag van haar leven... er perfect uit te laten zien. Nou, kijk maar naar bijvoorbeeld die vrouw van de... volgens mij Verzatje is dat. Wat uh, allemaal dat klassische chirurgie met je doet... Ik zeg niet doen. Um, Rita Ora dan. Dat kennen we allemaal wel. We hebben uh, Australië afkomstig uh, zangeres... die op veel platen heeft gestaan... samen met anderen. En uh, muziek is namelijk nog steeds uh, big miss. Dus zo kan Rita Ora, Ora... haar ouders namelijk... gewoon een uh, huiscadeau doen. En het huis kostte maar... Ja, we hebben, maar ruim... 1,8 miljoen euro. Een paar maanden hebben we het uh, prima... naar huis zin in uh, Londen... En omdat 24-jarige Ora toch nooit thuis is... ik dacht dat ze uit Australië kwam, maar uit Engeland dus... heeft ze besloten het huis waarin onder meer zes slaapkamers zitten... maar weg te geven aan haar ouders. Ze vertelt over het geschenk bij Free Radio. Uh, ik begin weer bij nul, maar mijn ouders hebben in ieder geval een plek. Ik denk dat ik daarom mijn huis maar aan mijn ouders heb gegeven. Ze hebben het meer nodig dan ik... en ik ben nooit echt op één plek al dus Rita te horen. Ja, geef mij ook maar zo'n huis dan als je toch te veel hebt. Uh, ja, dat maakt helemaal niks uit. Uh, dinsdag dan. Dinsdag heeft uh, James B. tijdens de repetities van... Uh, voor zijn optreden in de Amsterdamse Paradiso... twee platina-onderscheidingen mogen ontvangen. De Britse zanger en liedjeschrijver was dinsdag... rustig aan het soundchecken voor zijn optreden... toen Niels het Lange binnenkwam lopen... met verkooponderscheidingen. Nou, zo verhandigde de, de twee platina-platen... voor de singles Hold Back the River... en Let It Go... Nou, B is ongekend populair. Vraag maar aan Sander, die weet er alles van. Uh, zo was zijn concert in Paradiso binnen 10 minuten uitverkocht. En ook voor zijn volgende show naar HMH op 23 oktober zijn ook geen kaarten meer beschikbaar. In augustus is de Brit dan ook nog eens een keer te zien met een optreden op uh, Lowlands. En daar kan je waarschijnlijk uh, nog wel naartoe. Uh, mochten hem willen zien. Sander zit hard te knikken, hè? Heb je kaarten geprobeerd te kopen of zo? Ja. Ja? Ja. En? Niet gelukt. Oh, nou, ik heb er nog wel een paar hoor, als je wil. Um, nee, een geintje natuurlijk. Hier uh, pikken en uh, niet. Sorry, nou, niet meteen beginnen te huilen nu. <laughs> Beetje jammer weer. Uh, Mans Zermeleu dan. Nou, op 25 september geeft de Eurovisie Songfestival winnaar Mans Zermeleu een concert in Paradiso Amsterdam. De zanger is druk bezig met de promotie van zijn album Perfectly Damaged. En dat begint deze maand te verschenen en daarop staan naast het winnende nummer Heroes nog elf andere nummers. Meestal, anders is het geen album, dan zal het wel een single zijn. De Zweedse Zermeleu werkte deze zomer eerst aan een reeks concerten in Zweden, Waarna hij via Ierland en het Verenigd Koninkrijk op 25 september in Paradiso zal arriveren. De kaartverkoop voor het concert gaat vandaag van start. En uh, ik denk niet dat het binnen 10 minuten uitverkocht is, maar... Je weet het niet, uh, ga er op tijd uh, naartoe uh, naar zo'n uh, website om uh, te kijken of het uh, gelukt is of niet. Hé, hey, uh, straks de Nederlandse top 40 en uh, kijken of we nog wat meer artiestennieuws uh, voor je hebben. Maar eerst gaan we de nummer 14 draaien van uh, vandaag. Take a All well, It's feeling like forever Met Traffic Lights op nummer 14 deze week uh, in de Euro Breakdown En uh, ja, dan zijn we aan de top 10 aangekomen Echt waar, van 14 naar 10 Ja, maar weet je, uh, Sander gaat wel even vertellen welke uh, platen uh, Het zijn er niet veel hoor, want we hebben eigenlijk tot en met 15 al uh, verteld 14. Maar uh, 13, 12, en 11 en 10, uh, die gaan we niet vertellen Die gaat Sander vertellen voor je, lekker pus. Nou, op nummer 13 hebben we Kygo featuring Parson James met Tolde The Show en op 12 hebben we Whisky Leafer featuring Charlie Potts, met When You See You Again. En op nummer 11 Jess Lynn, met Hold My Hand. En op nummer 10 hebben we David Dueta, featuring Emily Someday, met What I Did For Love. De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Ik moest even laten vertellen, ik denk anders mis je gewoon echt die paar platen... die hier gewoon echt hartstikke goed zijn die ertussen staan. Dit is nummer 9, Skrillex. Pain, just admit it See, I gave you faith, turned your doubt into hoping Can't deny it Now I'm all alone and my joy's turned to open Tell me Where are you now that I need ya? Where are you now? Where are you now that I need ya? Couldn't find you anywhere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 Nummer 9, dus met de Where are you now? Het is weer vrijdag. De week is weer voorbij. De enige echte allebeerder op een lijn. Yo, yo, yo, yo. Je rondt even naar de ene hits waar je op De Nederlandse top 40 Radio 538. Ja, dat zijn de collega's van de Radio 538, die de Nederlandse top 40 samenstellen. Het gaat ook om op basis van verkoop en streaming natuurlijk, uh, hoe populair welke nummers zijn. En ik ga hem even heel snel in een rap tempo met je doorlopen. Op nummer 40, in de Nederlandse 40, staat Bills met Lance... Uh, of nee, staat Lance Manny Lewis met Bills, andersom is makkelijker. Taylor Swift samen met Kendrick Lamar, Bad Blood is nieuw binnengekomen op 38. En op 36 is Ed Sheeran met Photograph nieuw binnengekomen. Ali Bé, samen met Ruben Anning, terwijl jullie nog bij me zijn, staat daar op 34. The Weekend Can't Feel My Face staat op 32 in de Euro Breakdown. Uh, in, de, in de Nederlandse top 40, hoe kom ik daar weer aan, de Euro Breakdown? Echt waar, af en toe snap ik mezelf gewoon ook echt niet meer. Maar dat hoeft ook niet, gelukkig, als jullie me maar snappen. Omi, um, cheerleader, op 31. Worth It van Fifth Harmony op 30. Dotan met Hungry op 28 en Hanouk met New Day, op, New Day op 27. Martin Solveig, GTA uh, 24 en James B. Let It Go staat op uh, 22. Prachtige nummer van uh, Nathalie LaRose samen met Jeremiah. Op, uh, met uh, Somebody die staat op 21. En Adam Lambert met Ghost Town op 18. Je hoorde hem net bij mij, Skrillex en Diplo, uh, samen met uh, Justin Bieber, Where Are You Now, staat op 17 in de Nederlandse top 40. Listen B met Save Me, staat op 14. Years The Years King op 11, Eva Simons met Policeman op 10, En Jason Derulo, One To One Me op 9. Op uh, 7 vinden we Lost Frequencies, Are You With Me. Kenny B met Parijs, vinden we op nummer 5. Kaigo samen met Parson James, Stol de Show, vinden we dan op de vierde plek. Op de derde plek, uh, Major Laser, DJ Snake uh, uh, en uh, Meu met een lean on. Tweede plek is voor Felix Zahn, samen met Jasmine Thompson, Ain't Nobody Loves Me Better. En ik snap echt helemaal geen reet van. Klein Kleine, Ronnie Flex, uh, met drank en druk, staat op uh, nummer 1. Ik denk dat het gewoon doorgestoken kaart is. Hoor. Kan niet anders. Breakdown op Breakdown op niet betrouwbaar, maar wel origineel. Ja, wij gaan gewoon verder met de Euro Breakdown. Don't de enige my lijst my die sins. wel klopt op nummer 8. Sarah Larsen, Don't Uncover. Uncover. We are een secret. Can't be exposed.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 volgende week nog op uh, nummer 3, man. Vermelen met heroes. En binnenkort dus uh, te zien in uh, Nederland met een uh, heel mooi optreden. Daarvoor nu Nathalie Rose samen met Jeremiah. Met somebody op nummer 6. En man staat nu dus op uh, nummer 5. Wij gaan snel door met de vierde plek. Ooit een nummer 1 uh, notering gehad. 13 weken lang in de lijst. Daar heb ik het nou over meegelezen. DJ Snake featuring me met Linaan op 4. Major Snake en Lean On. Vorig nog op een zesde plek en de hoogste notering is 1. Ze we beginnen weer een beetje omhoog te kruipen dus. Hey, voordat we aan de top 3 gaan beginnen... dan wil ik je toch nog wel even wat wereldnieuws aan jou gaan vertellen. Wereldnieuws zit je te denken. Ja, wereldnieuws. Want uh, Gus Miuwers zal op 29 augustus zingen... tijdens het jubileumconcert van Direct in Den Haag. En hoezo is het nou weer wereldnieuws? Ja, ik zou het niet weten. vond het wel leuk om te zeggen. Uh, de heren van Direct speelden namelijk uh, vijf avonden mee... thuis het concertreeks uh, Groots met de Zachte G. En uh, dat uh, was voor Meeuwers ook een jubileumconcert. Zijn tiende serie namelijk. Direct laat via hun website weten dat het een fantastische ervaring was. En daar vroeg Direct of uh, Mewers ook wilde komen zingen... op hun jubileumconcert in Den Haag op uh, 29 augustus... als de band dan het uh, 15-jarig jubileum viert. Nou, Mewis, uh, die twijfelde geen moment... en uh, zegt hem meteen zijn uh, medewerking toe. De band en de zanger gaan al een tijdje terug. 15 jaar geleden deelden ze samen het uh, podium... en kwamen ze elkaar uh, geregeld tegen. En dat leverde altijd een uh, goede klik... Naast de uh, Mewers spelen ook onder andere Tim Ackerman, de oude liedzanger van The Rack, Wibi die Miss Montreal en uh, Dennis van Leeuwen van uh, Kane. Uh, die uh, spelen ook mee op uh, dat jubileumconcert. Daar kan je nog naartoe als je wilt. Ik kan even googlen of er nog kaartjes zijn. Ik uh, ga er wel vanuit overigens. Sander, uh, ga je daar maar naartoe in plaats van naar uh, Adam Lambert of uh, welke was het ook weer? En welk, wie ga je naartoe? Nou, weet je dat niet? Oh ja, James Wade, dat was het. Hey, uh, top 3 gaat eraan komen, zo zag hij er vorige week uit. Oh, Keerder Schuit. Nummer 2. Op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Nou, je hebt hem al door. Een nieuwe nummer drie, dus deze week. Wat een monster, zeer Zermeloes eruit. En Clint Gander is weer terug met Riva Restart the Game. Op drie deze week in de Euro Breakdown hier op CFM uh, Zandvoort. Nog eventjes en we gaan naar de nummer één toe. You taste it, the pain. Now it's in If to anybody used to be, It's so not to blame you, should the treated. You watch fall, it fall, as you can see, you start the game. If you taste it, the pain I was in, someone woke it changed, don't even look back at this wasted moment's time. If you're too, anybody used to be, It's so not to blame you, should the treated. You watch it fall, as you can see, you start the game. Sorry, I can for years, crying on your tears, Move your freaking eyes, forget about the past you're not out of mind, now this world you'll find, answers to your pain, you'll walk and make it a taste, the pain of losing someone, the trees, don't even look back at this wasted moment's time. You're are to a, but it used to be used to have to blame, you should retreat You watch as well as you could see Stop again. <laughs> Week dus op uh, nummer 3, net zoals uh, twee en drie weken geleden. Klinkt anders uh, samen met Brokenback met de Reba Restart the Game. Tien weken lang uh, staan ze alweer uh, in de lijst en ik vind het knap. Hé, hey, uh, achtste week voor deze Lunch Money Lewis en dan volgt nou weer de vierde week op rij dat ze op nummer 2 staan. Prachtige nummer wat uh, iedereen aanspreekt en dan heb ik het over uh, Bills. Lunch Money Lewis op 2! Bills! Nummer achter mij, nou. nummer 2 in de 8e week: Lance Money Lewis met Bills. En dan is het al bijna geen verrassing meer wie er op nummer 1 staat deze week. Hè, heb ik het over uh, Mekan. Tomorrow No hurry. Short and uptick, so the lines get blurry. In the nights and your bars, so we might get dirty. DJ. <laughs> In de elfte week uh, wederom op nummer 1, Matt Conn met Don't Worry. En Matt Conn doet het niet alleen uh, samen met uh, Ray Dalton. Vorige week, die week ervoor en die week daarvoor uh, ook alweer op nummer 1. En uh, ja, als het aan mij ligt, uh, wordt het gewoon de zomerhit uh, van uh, 2015. Maar we gaan het meemaken. Je weet het niet, hè. Hey, 25 e jaargang aflevering 26 van 26 juni 2015 zit er alweer op. Deze week hadden we 16 stijgers, 7 zitten blijven, 14 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Dat maakt totaal van uh, 40 nummers die we weer behandeld hebben. Kelly Clarkson, Fifth Harmony en Hoodie Allen hebben de lijst niet gehad. Maar daarvoor hebben we 3 mooie nieuwe binnenkomers uh, erbij. Ik bedank Sander voor de lijstjes. Bedankt. En, en ik bedank jou thuis voor het luisteren. En ik zeg tot volgende week. Dan zijn we er gewoon weer bij. Uh, Stadler? Ja, uh, wat? Is dat het?